Het is maandag 3 juni 2013. Mijn naam is Pram en u luistert naar Glasnost. Afgelopen zaterdag was Glasnost vijf uur lang live te zien en te horen in de bibliotheek tijdens de Nacht van Kunst en Wetenschap. Heeft u niet kunnen luisteren? We kunnen ons niet voorstellen dat dat het geval is. Toch? Het komende uur hoort u bij ons de hoogtepunten. En in die bibliotheek was bijvoorbeeld de Groningse kunstschilder Henk Helmantel. Hij leidde daar de bekroonde documentaire Hollands Licht in. Een film die een ode brengt aan ons licht, het Hollands licht... dat je terugvindt op wereldberoemde kunstwerken van 17e eeuwse meesters. Dat licht dat alleen wij Hollanders hebben. Of toch niet? Dat ja. wordt ook wel eens een beetje, uh, ja, een beetje chauvinistisch over gedaan, ja. denk ik. Want die, dat hele kustgebied, vanaf uh, België tot uh, de kop van Denemarken... ...daar zit ongeveer datzelfde licht. Hè? Maar het is ons licht. Maar kijk, het, het bijzondere van Nederland is dat, dat er in de 17e eeuw... ...zoveel schilders op gereageerd hebben op dat licht. Mm -hmm. Geconcentreerd in, de, in Noord- en Zuid-Holland met name. Wat, wat maakt dat licht, dat Hollands licht... ...of nou, Deens licht, Belgisch licht of Hollands licht... is ...wat, wat maakt dat Hollands licht zo, zo bijzonder? Wat is er zo kenmerkend aan? Nou, het kenmerkend is dat het, uh, dat het uh, heel helder kan zijn... ...maar niet ha erg hard... Het wordt een beetje gefilterd door, door de zee. Uh, daar zit een soort uh, oplichting van de zee in, de, de invloed daarvan. Uh, als je in Zuid-Frankrijk bent, dan heb je dat keiharde licht door de zon. Maar hier heb je een gefilterd licht... Uh, wat, wat een hele mooie samenhangende atmosfeer blijft geven. En in daar zijn de schilders met name door getroffen. En ik denk in onze tijd ook uh, fotografen die daar dankbaar gebruik van maken. U bent uw uh, uh, kunstschilder. ja. En u schildert ongetwijfeld ook veel met het Hollands licht. Um, hoe gaat u in uw werk? Gaat u in een, uh, ja, dat is een beetje zeg maar, de, de standaardvoorstelling van mensen die landschappers, uh, landschappers schilderen. U gaat in een, in een wei zitten, u kijkt naar de lucht, u zet uw ezel neer, een mooi doek en u begint met verf te verven. Gaat u zo te werk? Nee, eigenlijk niet. Ik vrees ik, ik, ik, ik al. Ik ben, het ja. ik ben een echte atelier schilder. Ik kom dus uh, als schilder bijna nooit mijn atelier uit... tenzij ik dus tekeningen ga maken op locatie van kerken en kloosters. En dat kan in heel West-Europa zijn. Begonnen in de omge omgeving waar ik woon. Waar we er nogal wat hebben natuurlijk. Nogal wat hebben, ja. ja. Want u, en, woont, u woont en werkt in Groningen, toch? Ik woon in West-Remde, ja. ja. Noordoost-Groningen. Ja, ja. Maar um, uh, kijk, uh, ik heb prachtig licht uit het noorden. En dat licht is van een bijzonder hoge kwaliteit... En dat ontlokte Diederik Krijpoel, een bekende oud-leraar van Minerva, maar ook een belangrijk publicist op het gebied van kunst, eens de uitspraak toen hij mijn atelier binnenkwam. Henk, wat heb jij mooi licht? Je hoeft het alleen maar nog even te schilderen. Waarom, wat maakt dat licht dan in Noordoost-Groningen nog, nog zoveel bijzonder? Nou, eh, het is niet speciaal Noord-Groningen, Noord maar de, de oriëntatie van mijn ramen is naar het, het noorden en de ah. grootte van de ramen. En de witte kalkmuren binnen de ruimte. Met een uh, zeeblauwachtig plafond. Die, die maken dat er een schitterend licht heerst. Waar ik als stillevenschilder optimaal gebruik van kan maken. Waarom is het eigenlijk dat we als mensen uh, mooi licht zo mooi vinden? Kijk, uh, ik heb zo pas in mijn inleiding gezegd. Uh, ik heb uh, Genesis ge geciteerd. Het boek Genesis. eerste Bijbelboek. Daar staat de volgende vers. En God zei. Er zei licht. En er was licht. En God zag dat het licht zeer goed was. Nou en daar mogen wij dagelijks nog van profiteren. Is ook niets mooier dan daglicht. En dat gaat alle kunstlicht boven. En dat is ook blijvend. En ja, als je daar oog voor hebt... Dan, uh, dan ben je voortdurend verbaasd. Meneer Helman, tot, tot slot. Want u zegt net ook, daglicht, dat is vele malen mooier dan welk kunstlicht dan ook. Ja. Als we hier om ons heen kijken, staan er een paar hele mooie schemerlampjes. Dat is toch ook wel mooi op zijn tijd? Ja, dat is ook mooi op zijn tijd. Gezellig. Ja. Henk Helmantel. U luistert naar de hoogtepunten van Klasnos tijdens de Nacht van Kunst en Wetenschap afgelopen zaterdag. En het werd druk in de bibliotheek toen Dominee Gremdat aanschoof. Want in deze zware tijden van crisis heb je af en toe de troostrijke woorden van de dominee nodig. Het zijn zware tijden, maar het hangt er ook vanaf hoe je de tijden zelf uh, aanschouwt. En of je de negatieve berichten in de kranten, de negatieve mededelingen op de televisie en in de radio, of je die uh, tot je neemt en haast absorbeert... of dat je op het juiste moment je af weet te sluiten... voor het gruwelijke nieuws. Dan moet je nieuws. geen krant meer lezen. Dan moet je geen tv meer aandoen. je kan selectief de krant lezen. Of je kunt ook koppen lezen. Ik las nou weer gisteren in de krant dat de, de brandneteljurken... dat die uit de mode raken... of dat mensen geen zin meer hebben in een brandneteljurk. En dan kun je bij jezelf denken... dat interesseert me geen ene reet. En dan... En zo kun je de krant ook lezen en dan een interessant bericht uh, dat de Vira stopt bijvoorbeeld ja? en dat, uh, en dat uh, NS gefaald heeft. En een positief bericht dat de Eurostar die nu van Londen naar Brussel rijdt, dat die wellicht doorgetrokken wordt naar Amsterdam en daarna ook door naar Groningen. Daar kun, je, maar... daar kun je je op verheugen. En je kunt je ook op verheugen dat er een hele nieuwe NS komt. die alsnog de Zuiderzeelijn aangaat Oh, Dat zou leggen. heel erg goed zijn. Ja, en dat is een, een, een schande geweest dat die ooit afgeblazen is. door wat idioten in Den Haag. De Zuiderzeelijn die moet er komen. Meneer ja. ja, ik ben natuurlijk ook. Ik lees de krant, ik, ik ben 29. Ik heb steeds het gevoel dat ik dan iets moet doen om het te veranderen. Steeds. En en dat is dan de teleurstelling. Ik, ik heb het gevoel dat ik niks kan. Wat, wat moet ik nou dan? Je kunt dat, je dat, ik kan dat toch niet zeggen? Ik lees het niet, ik gooi het weg... Nou, maar sluit je aan, sluit je aan bij een jongere vereniging. Jongere vereniging. jonge socialisten. Dat zijn fantastische mensen die enorme dynamiek hebben. Of de jonge democraten. En, en, en sluit je aan en doe je bek open, zou ik zeggen. En niet lamlendig blijven zitten en lamlendig denken van... Oh, het is allemaal zo erg. Oh, wat verschrikkelijk. En die gaat dood en die gaat dood. En daar is oorlog en daar is oorlog. Gewoon, of je negeert het. Of je doet iets. Of je steekt... De handen uit de mouwen en gaat de barricade op. We doen te weinig. Ja, dat denk ik wel. Maar in heel Nederland zie je dat. Maar het is met de publieke, publieke omroep ook. Vroeger had je de VPRO. Dat was een strijdbare omroep. Dat was een barricade omroep. En de mensen die waren ook bevlogen. Ja, vroeger, heel lang geleden... Nou spreekt opa, had je Provo. En het lijkt wel of de jongeren ook helemaal ingezakt zijn. En dat de publieke omroep ook helemaal ingezakt is. En voor de commerciële kun je het verwachten dat ze inzakken. Want die horen commercieel te zijn. Maar als de publieke omroep nog commercieel Wordt dan de commerciële omroep, dan zijn we echt fout bezig. Hoe heeft u gekeken naar de Kroningsdag? Ik vond het te veel schakelingen, eerlijk gezegd. Ik vind op zich is die maxima aardig. En je mag ook in het sprookje geloven, natuurlijk. Het is een sprookje. Het is natuurlijk wat slagen ons in het hele Koningshuis. En Willem Alexander, het is, je mag erin geloven. Maar uh, de journalistiek die hoort wat meer relativering aan te brengen. En dat geslijm over het koningshuis. En die, die, die hele oranje, die oranje. Dat oranje geslijm, daar word ik wel helemaal echt misselijk van. Want als het is als Amalia aan de macht komt en die gaat de doodstraf weer invoeren dat, gaat... dat zou kunnen. Het zou, ja. zou kunnen dan moet je ineens die massahysterie, die moet weer tegen het koningshuis zijn. Ik hou wel van relativering op het juiste moment. Maar is dit dan ook niet zo dat u, dat u dat u zou kunnen zeggen, hè, als, als je het niet leuk vindt negeren het dan. Is het dan ook niet zo dat de NOS in dit geval inderdaad gewoon een mooie uitzending moet maken voor die mensen die zin hebben in ja. iets moois? Jawel, dat mogen ze ook doen. Ja. Het kost heel veel geld. Dus mm -hmm. dat, uh, ik vind dat ik vind het een beetje overdreven. En ook te veel camerainstellingen. Uh, een beetje ouderwets om uh, achter elkaar maar te schakelen. Dat is tegenwoordig mode. De cameramens, de regisseur, die luistert niet meer, bijvoorbeeld naar een gesprek. Dat heb je bij Pauw Witteman ook, bij de Wereldtijd Door ook. Ze luisteren niet meer naar een gesprek. Maar ze hebben een schakel. Da, da, da, da. weer totaal. dat weer kloot. En als iemand er op een punt staat om euh, te zeggen van ik uh, ben ja, zo'n punt om zelfmoord te plegen. Hup, totaaltje. Hup, luistershot, Hup. En dan zie je weer een zinloos luistershot van, van de Gelukkig is het radio. Gelukkig zit radio. Ja, ja, ik heb zo'n hekel aan luistershots. Want die mensen die ja, luisteren. Die de, de, de, de bewegingen. Ja? Nou, nou ja. deze avond worden nacht wetenschap, kunst en wetenschap aan elkaar verbonden. Is dat zinvol? Het is heel zinvol, want als de wetenschap niet combineert met de kunst... dan krijgen we een hele vreselijke, modderige, moerassige maatschappij. Zoals dus bij de Vira, de wetenschap uh, niet klopte met de kunst, de wetenschap... dat die trein echt een, een, een, een, een absurd, een absurd rottig ding hij, geworden hij is. Hij valt uit elkaar als Hij valt rijdt. totaal uit elkaar. Mensen worden geëlektricuteerd, het is verschrikkelijk. <hijen> en, en de kunst, hij is monsterlijk lelijk. En het valt me trouwens op, mag ik nog wel even zeggen... dat Graag. de Nederlandse treinen ja. ongeveer de allerlelijkste treinen zijn... van de hele wereld. De toiletvoorzieningen van de Vira die schijnen wel goed, goed te zijn... Bent u ook naar het toilet geweest de keer dat u erin zat? Nee, ik ben daar niet naar het toilet geweest. Want je, ik, ik, ik weet zo langs hand, dat er in de treinen haast geen toiletten meer zijn. Of heel vies, want de toiletten in de talies zijn ook heel vies. En die Belgische man, die directeur van de Belgische spoorwegscheepmaker sch of zoiets... die wil ook een aantal talissen doortrekken naar uh, Amsterdam en Groningen. Dat heeft hij gezegd. Tot slot aan dit, uh, aan dit gesprek voor ons ja. uh, jonge mensen. Een, een sticht dat hoopvol slotwoord. Uh, Geef liefde aan de mensen die nee. liefde. Op trap 1 en op trap 2 op Rijke Gordijn over Lichtdagstherapie. Oh. Andreas Bloem, uh... Rijke Gordijn, traplezing. Dus Intercom, leuk, het lijkt wel de vira, meneer. H. Ja, wat fantastisch is dat, zo onverwachts ook. Maar ik zou zeggen: geef liefde en ontvang. Liefde durf liefde te ontvangen. Durf grenzen te overschrijden. Maar ga ook af en toe op de barricade staan. En kies altijd voor de liefde en niet voor de studio of voor het werk. Dominee Grenbaat. Live muziek dan, die was er ook volop tijdens de Nacht van Kunst en Wetenschap. Glasnos gaf u er een dwarsdoorsnede van. Bijvoorbeeld met de humoristische liedjes van Peter van der Wij, oftewel Melvin Bonnet. Dit is zijn serenade voor lelijke vrouwen. Ik heb een hekel aan make-up. Aan lippenstift en mooie kleren. Die troep waarmee ze het maskeren. ...ware schoonheid kleeft nooit aan je kop. Mooie vrouwen zie ik dagelijks lopen... ...met geëpileerde ogen wijd open. Alle vogels vallen neer met een zucht... ...door hun penetrante parfumlucht. Het westerse schoonheidsideaal... ...is het lelijkst en domst van allemaal... Want een opgemaakte vrouw die liegt. Want een schone schijn die bedriegt. Ik zelf zou ooit wel willen trouwen. Met een van de lelijkste vrouwen. Heel erg dik en vet en niet dun. Eén keer stoten, tien keer veren, wat een vuur En Bonnet, u luistert nog steeds naar Klosnost. en deze uitzending staat volledig in het teken van de Nacht van Kunst en Wetenschap afgelopen zaterdag in Groningen. Wij waren er vijf uur lang en probeerden u daar dit uur een mooie bloemlezing uit te geven. Een van onze gasten was Rien Herbert, hoogleraar geo aan de Universiteit van Groningen en oud-adjunct-directeur van de Nam. De laatste maanden is er nog wat beroering ontstaan over aardbevingen in Noordoost-Groningen. Een mini-college over hoe die bevingen in de toekomst te voorkomen. Gesteente waar dat gas in zit. Hè. We hebben een gasbel, dat leren we allemaal op school in Slochteren. Maar dat is, en dat denken sommige mensen, nou dat is een soort grot met een bel erin. Ja. Nou dat is niet zo. Het is een zandsteen met hele kleine gaatjes, hele kleine poriën en daar zit het gas in. Als ik dat er nou uithaal voor een deel, dan zakt de druk en dat gesteente dat wordt dan iets ingedrukt. En als dat heel langzaam gaat, dan merk je niks. Ja, dat uh, gaat heel geleidelijk. Maar in sommige gevallen, dan uh, gaat dat met schokken. Als die breuken die al in de ondergrond zitten, uh, al miljoenen jaren lang, als die uh, op slot zitten, heet dat dan. En ja, dan schuiven ze in één keer door. Nou, dat is een beving en dat komt door die drukverlaging in dat reservoir. En als je nou weet hoe je die druk Egaliseren moet in zo'n veld, want daar komt het door, dan uh, ben je veel safer dan wanneer je zegt: nou, oh, Doe maar uit, want dan al die drukverschillen zijn nog steeds. Die bestaan dus nog steeds. We zouden uh, aan gaswinning kunnen blijven doen, maar we moeten die druk gaan beter gaan verdelen. Ja, de, we moeten het overal de, de, doen. Ja, het gasveld is uh, zo'n 850 vierkante kilometer, enorm groot. Het zit op drie kilometer en er staan iets van 300 putten in die, waar het gas uit geproduceerd wordt. Maar die breukblokjes, die zijn, er lopen 1700 breuken in dat veld, al miljoenen jaren lang, die vormen samen een heel aantal breuksegmenten. Dus breukblokjes, en dat zijn er ongeveer 600. Er staat dus niet in elk breukblokje een put. Wat eigenlijk wat je zou willen, want dan heb je, ja. kun je het mooi ja, tunen, zeg maar. En dat nee, is wat jullie doen met de techniek. Ja, de is constant. een beetje op hetzelfde niveau. Dat is een metafoor? Ja. Nou, dat is nu niet het geval, omdat die putten zijn, soms staan er in één breukblok wel tien. En in andere breukblokken helemaal niks. Omdat dat geboord is met eigenlijk het doel om economisch optimaal te produceren. Maar meneer Herber, ja. dan is de oplossing toch licht aan voor voorhanden. Dan is het eigenlijk ja. helemaal geen probleem. Ja, nou, ja, dat zou je zeggen. Oh. Maar we hebben natuurlijk ah, een situatie. Gas. Ja, we hebben een situatie gecreëerd waarin die drukverschillen er zijn. En je wil weten, als er zo'n beving is, welke breuk heeft nou bewogen? Er zijn er 1700. Je ja. kunt een idee krijgen, maar ja, er zijn er zoveel. dat één beving kan misschien wel vier of vijf breuken zijn geweest. die kandidaat zijn om bewogen te hebben. Hoe dus, weten we überhaupt dat er 1700 zijn? Omdat we een methode hebben om in de aarde te kijken. drie kilometer diep. Oh ja, tot 4-5 wel. Ja? En dat noem je seismiek. Dat heet ook seismiek. En uh, ja, dat noem je ze, Geweldig ze, dit dan. Zo, ja. zo heet dat nou eenmaal. En uh, je kunt het vergelijken met, uh, ken je een echoloot? Als je op een schip zit en je wil weten hoe waar de zeebodem zit. Of de kanaalbodem. Ja, Doe je ping en dan krijg ja, je een echo. En dan komt hij weer terug. Komt hij terug en dan weet je hoe hoe sommige zeedieren navigeren. Precies. Nou, ja. Jan, die weet dat waarschijnlijk al. Ja, dat is jammer dat, dus dat hij weg is. Maar je, zonder... Seismiek is een soort superecholoot. Dat kaatst niet alleen maar terug op het uh, eerste grensvlakje, maar gaat helemaal de grond in. Alle laagjes die er zitten, die kun je zien. En dan kun je dus ook zien waar dat gas zit. En dan kun je al die breukjes zien. Dus dat weten we heel goed. Alleen nu willen we nog weten wel... welke er bewogen heeft. Ja. Nou, en daar is het meetnet met al die seismometers nou net niet genoeg voor. En dat moet uitgebreid worden. Dat is een van de dingen. Die minister Kamp heeft verordoneerd van kijk ja. nou naar dat meetnet, want dat moet beter. Ja. Eén van de elf dingen die hij geordoneerd heeft. Ja. Maar dan even he, dan de grote vraag die in inderdaad gespeeld heeft de afgelopen maanden. He, wat betekent dat voor de toekomst van Noordoost-Groningen? Uh, nou, u zegt zelf inderdaad, het stoppen met de gaswinning is geen oplossing. Nee. Dus er moeten eigenlijk rigoureuze maatregelen genomen worden. Maar dat heeft ook heel veel effect, waarschijnlijk voor die regio en voor plekken misschien waar mensen wonen. Ja. Dus wat er moet gebeuren is... We, we hebben tot nu toe allemaal statistisch gewerkt. Hè? Dus uh, beving en dan uh, een model te maken... van wat bij die beving past. Dan word je altijd door de feiten ingehaald. Want je hebt een hele mooie relatie gevonden. potjes met, met, met allemaal getallen erop. Komt er een beving die je niet verwacht had. kan je helemaal terug naar het tekenbord... Ja, want dan moet je ja. opnieuw beginnen. Nou, dus dat... Dat is statistisch werken en dat is op basis waarvan nu uh, tot nu toe gewerkt is. Waar ook het KNMI heeft gezegd, er zal nooit meer zijn dan 3.9. Dat is een fameuze uitspraak. Ja. Dan komt er eentje van 4 uh, en dan kan je weer terug naar af. Nou, wat je dus moet doen is, dat heet deterministisch werken. Dus voorspellen op basis van de gegevens die je hebt. En dan met bijvoorbeeld die druk in je computermodel veranderen. En dan zie je dus, heeft dat effect of niet. En op die manier dat veld gaan tunen en putten bijboren waar nodig de stem van Rien Herbert, hij was bij ons de gast tijdens de nacht van kunst en wetenschap om uitleg te geven over de gasboringen van de NAM. Klasnos ging afgelopen zaterdag ook de straat op, want daar gebeurde van alles. Klasnos Samensteller en regisseur Amanda Brouwers trok een pak aan en liep mee in een bijzondere optocht. Ik, uh, ik loop hier uh, op straatbram met uh, de Pretformers En uh, de beste manier om dat te omschrijven is uh, veel kleur, veel geluid en heel veel plezier. We werden eerst uh, opgetakeld in uh, ja, bakken, moet ik toch eigenlijk zeggen. Ik uh, hoor een engeltje te zijn. Ik weet niet of dat helemaal bij me past. Maar zwaar. Uh, voor oplopen een paar uh, vogelbakken. Oh. Ik moet oppassen, want ik heb vleugels en uh, die spanwijdte. Uh, dat uh, gaat niet helemaal goed. Um, Naast mij loopt iemand die er al vanaf het begin eigenlijk bij is geweest. Die ga ik proberen te interviewen onder onze pakken, want je loopt met een hele grote vogel. Wat moet je, je moet een vogel voorstellen. Ja dus, nou, dit is een kwalitatief uh, inhoudelijk interview, lijkt mij. Hey, hoe vind je nou om zoiets mee te lopen? Nou, ah, heel leuk. Het is altijd heel spannend hoe het publiek reageert. Ah, er is nu nog niet zo heel veel publiek, maar wat verwacht je vanavond? Ik denk toch wel uh, wat meer samenhang in Groningen. Hester, jij bent een van de vrijwilligers die meeloopt uh, in deze parade. Hoe ben je hier zo bijgekomen? Um, eigenlijk via, via mijn, uh, mijn hogeschool, Hans hogeschool. Soms vrijwilligers en ik dacht ja, ik ga eens iets anders doen dan een biertje stappen. Waarom vind je dit zo leuk? Ja, ik moet nog wel even over de drempel heen hoor, maar uh, het is gewoon heel gek om te doen, hartstikke leuk. Ga even heel kort. Wat vind je ervan dat er zo'n parade door de kerk loopt? Ik vond het best wel raar. Hoezo raar? Nou, opeens zijn er hele rare kostuums. Leg eens uit. Beschrijf. Wat, wat zag je allemaal? Uh, nou, er was soms een monster die een hele grote snavel had, maar nog daaronder nog een mond of zo. En uh, ik zag ook een soort van vogel. En ik zag ook gewoon en, en dat, dat, dat iemand op zijn hoofd een heel grappig ding had. En ik heet Imke. En dat vind je vooral raar. Ja, want opeens komt dat eraan. Dat had ik helemaal niet verwacht. En jullie dan? Nou, ik vond die uh, met het hele grote hoofd vond ik wel grappig ook. Ik vond je wel cool. Ja. Even kijken, Nena nou, van de straat, van de pretformers. Wat is het idee achter het project? Uh, mensen bij elkaar brengen, pret brengen op straat, vrolijk, uh, ja, vrolijkheid in de straat brengen. Zeker in buurten. En hoe, hoe proberen jullie dat te doen? Door middel van trommelen, kleurige kostuums, uh, vooral heel veel mensen mee te laten doen. We zijn een heel open collectief, dus iedereen kan uh, zijn eigen inbreng inbrengen en meekomen lopen. En wij maken geen optochten met dranghekken, wij maken optochten waar iedereen bijgesleurd wordt. Ja, want mensen kunnen zich nog aanmelden om uh, opgeheest te worden in een pak en dan mee gewoon meelopen, of niet? Ik is te weten. Uh, net als ik, dus we gaan weer verder lopen mensen. En op zulke momenten is het toch jammer dat het radio is. Een reportage van Amanda Brouwers tijdens de Nacht van Kunst en Wetenschap. Dit is Glasnost op Oog Radio en iemand die we al vaker gesproken hebben schoof zaterdag in de bibliotheek wederom bij ons aan. Op de een of andere manier heeft deze man ...altijd iets boeiends te vertellen. Luistert u naar Andreas Blum, directeur van het Groningen Museum. Hij vertelde ons iets opmerkelijks over de verlichting in het Rijksmuseum. Kijk, in principe is daglicht het beste. Want bij daglicht, daglicht is het meestal ook gedaan, uh, vervaardigd in de ateliers. Alleen daglicht is ook schadelijk. Als je te veel licht hebt, ja. dan, dan vergaat je kunt. Dus dat moet je ook niet hebben. Dus je moet het licht dimmen, je moet minder lichtkracht erop zetten. dan moet je wel het spectrum van het daglicht proberen weer te geven. Het spectrum, zeg maar, alles wat we kunnen zien tussen rood en blauw. Uh, dat wil je zien. En niet maar de helft. En helaas bij de meeste moderne verlichtingen zie je maar de helft. En hoe, hoe los je dat op? Door de goede lampen te kopen en te informeren en te leren en zich niet door bedrijven te laten beïnvloeden. Maar dan, ik neem aan dat u die lampen niet bij de, bij de blokker koopt of, uh, of nou, bij een bij andere. De, nou, nou, het zijn lampen die je. Uh, nou, waarom niet? Er zijn betere lampen bij de blokker. Te koop dan in het Rijksmuseum hangen. Er zijn betere lampen te koop bij de blokken die in het Rijksmuseum hangen. Dan in het Rijksmuseum hangen. Dat is kritiek op het Rijksmuseum. Ja, dat lijkt mij ook. Ook in het nieuwe Rijksmuseum, het verbouwde Rijksmuseum. U bent huidig... daar geweest, neem ik aan. Klopt. En Niet... het viel tegen dus. Ja. Het viel tegen. Heel erg. Maar ze hebben zo hun best gedaan. Niet wat de verlichting betreft. Oh. <laughs> Alleen op de kleur van de muren. Die is fijn. Die is prima. Een presentatie geweldig. Prachtig museum. Alleen het licht. Uh, wat, doet, ziet goed. wat doet het Rijksmuseum verkeerd? Ze hebben alles op. LED-verlichting gebaseerd, compleet. Het kost weinig energie, mooi, duurzaam, vanavond, duurzaam. Ja, ja? ja nou dat is nog de vraag, hè. Dat vind, ja, dat, dat, dat hoorden wij altijd dat het duurzaam ja, is. Ja, dat is toch ja. goed, LED-verlichting. Ja? LED-verlichting is in heel veel toepassingen fantastisch. We hebben helemaal niks tegen LED-verlichting, maar als je die dingen in hun juiste kleuren wilt zien, moet je het niet doen. Dus ze Ten... kunnen beter de lampen bij de blokken kopen? Ja. ja. Maar ja, goed, die, die, die, die echte oude... Zo'n zo ouderwester klassieke gloeilamp. Dat zou ja. eigenlijk gewoon goed zijn voor... Dat is op zich beter. Beter. Wat voor lampen hebben we het dan over? Ja. We kunnen ze kopen bij de blokken. Ja, je hebt uh, of bij, die bij hal... andere winkel. Kijk, bij de blokken kun je neem ik aan... halogeen gloeilampjes ja. kopen. Dat heb je ook thuis. Mm -hmm. uh, dat is goed. Dan ben je, dat zijn een betere en niet zo goede. Maar de, de beste zijn ook niet zo duur. Uh, worden ook in veel musea toegepast. Het Van Gogh Museum heeft ook net geopend. Na het Rijksmuseum nog. En heeft juist geen ledverlichting toegepast. Want zij willen natuurlijk dat die Van Gogh's goed te zien zijn. Als u nou even naar hun eigen museum kijkt. Hè? Ook daar is de verlichting dus niet optimaal. Is dat ook een, een investering die u zou willen doen de komende jaren? Om dat juist te gaan verbeteren? Ja, dat is, iets, dat is um, inderdaad. Het is alleen duur Omdat niet die lampjes zelf zijn duur, maar die houders. Het is net, je koopt voor honderden euro zo'n zo licht waar je dan die gloeilamp in doet. Het is die armaturen. Die armaturen. Ja. God, je kent de, een moeilijk woord. Maar. Ja, ja, het komt maar, ook maar, uit, uit het Duits ook nog, geloof dat ik. Dat is niet. Uh, volgens mij het Latijn. Oh ja. Oh, ja. ja, ja, <laughs> maar, ja, ja uiteindelijk. Maar, maar de armaturen zijn heel duur, de lampjes niet. En in het Rijksmuseum heb je zeg maar een BMW hangen met een trabantmotor erin. <laughs> het ontzettend dure armaturen, maar uh, er zit een lamp in van niks. Ja, dat is een beetje... beetje ja, toch. Ik, ik, ja, ja. vreesdrijf is exact zo, ja. Als we, als we goed uh, licht willen zien, naar welk museum in ja, Nederland moet je dan gaan? Oh, ja, ik, ik, ik noemde het uh, Museum Het uh, Fries Museum gaat in september open. Die zullen een beter licht hebben. Museum d'Orsay in Parijs. Ja. God, ik ja Heb je het daar ja. over? Heb je kijk, het is toch. Ja ja. Ja, ja, ja, ja, nee, ja. ja, ja, ja. wat ja. hij zegt, het Musee d'Orsay. Daar hebben ze het inderdaad prachtig voor elkaar. Dat is ze Het is net alsof je in een concertgebouw uh, de akoestiek niet goed doet. Denk je nou, zijn andere museumdirecteuren, ik bedoel, uw collega's... zijn die hier ook zo mee bezig als u hier mee bezig bent... of is het ook gewoon een beetje Sommigen. een lek aan kennis? Sommigen, niet allen. Praat u hier onderling over? Ja. Wel. Op conferenties? Ja, ja, ik heb, ze, ze moeten het weten, want ik heb ze het ook al een keer verteld. Dus ik kan me ook <lacht> voorstellen dat in het geheime genootschap van museumdirecteuren... er nu al ja, ja, toch, ja, toch kleine schande ja, over het Rijksmuseum ja, ja, ja. wordt gesproken. Ja, het probleem is, je, de normale de bezoeker die ziet het waarschijnlijk niet... omdat je dit niet vergelijkt. Je hebt alleen maar die, dit soort licht... Dus je weet niet wat, hoe, hoe mooi het had kunnen zijn. Nee. Dus je denkt, nou dat moet het zijn, dit is mooi. Ja, de nacht dus, wacht, hangt maar op, op één plek. Geweldig, dus, ja. mooie schilderij, niks mis mee. Maar je weet dus niet hoe, mooi het, hoe nog veel mooier het had kunnen zijn. Is het nou ook zo dat, dat, dat u het idee heeft dat uh, schilderijen op een bepaalde ja, versimpelde manier verlicht worden... zodat het uh, uh, gewoon wat lekkerder wegkijkt? He, dat het gewoon niet zo moeilijk uit... Gewoon dat je, oh ja, het is duidelijk, dit, is, dit is een belangrijk schilderij... want er staat een spotje op, et cetera. Ja, dat kan... Kijk, veel musea hebben ook experts in dienst... die dat dan doen. Of technisch, of uh, vormgevers, lichtvormgevers. Dat heb je. En uh, daar kun je wel nog soms meer uit die dingen halen... dan er, er zijn. Vooral bij drie-dimensionele voorwerpen. Beelden. Ja, ja daar moet je heel goed uitlichten. En... Bij een platschilderij op de muur is het niet zo ingewikkeld. Ja. Ja, dus eigenlijk, dus, dus, dus, dus moet er moet gewoon meer over nagedacht worden. Er, komt, er moet gewoon meer Martijn over nagedacht worden. Het ja, lijkt het meest vanzelfsprekend te zijn, maar nee, toch. dat is het dus niet. Nee, helaas. Andreas Blum, directeur van het Groningen Museum. Er zijn bij de Blokker dus betere lampen te koop... dan dat er in het Rijksmuseum hangen. Die mag u inlijsten. Die lampen moeten natuurlijk ook nog ergens op branden. En daar heeft Kees Hummelen, hoogleraar organische chemie... aan de rug iets over verteld tijdens de Nacht van Kunst en Wetenschap. Hij praatte tijdens de nacht over de werking van zonnepanelen. Uh, nou ja, ik heb de mensen vanavond wat verteld... hoe zonne, uh, zonnepanelen werken. Maar ik denk dat het eigenlijk helemaal niet belangrijk is... Want wat interesseert je dat nou? Je wilt toch gewoon zo'n ding op je dak en die moet gewoon doen wat hij moet doen. En die moet liefst 20, 30, misschien wel 50 jaar meegaan, weet ik veel. En niks kosten en elektriciteit opwekken. <laughs> dat, <laughs> dat is toch wat je wil? We hebben het alweer. Maakt jou dat nou uit hoe de ding ja, werkt? Nee, nee, nee, maar ook dat doen we dus niet. Hè? Dat ik, nou, wat doen we niet? Nou ja, ik woon in een, in een straat met allemaal hele mooie jaren 30 woningen. Maar ja. er geen, geen, geen woningbouwvereniging, of niemand die dan denkt om daar allemaal zonnop nee, op te zetten. maar dat is ook niet? Je kunt het er gewoon zelf kopen. Het is gewoon goedkoper dan wanneer de stroom van uh, essent of nuance... Het onder. is goedkoper. Ja, zeker. 100% zeker. Ja, zeg hallo. Ja, weet ik niet. Nou, echt. Ik, het is echt... Ik blijf, ik blijf verbaasd over dat in Nederland mensen nog steeds niet wezen... dat het echt goedkoper is. Ja, maar wacht even hoor. Want als, als, als we, als we, Zonder subsidie ook, hè? Ja, maar als we, als we acht zonnepanelen op ons dak plaatsen... dan duurt het toch alsnog een jaar of dertig voordat we het hebben terugverdiend. Dan, uh, ik heb net een rekening gezien van een vriend van mij in Aduard. die heeft twee weken geleden... Uh, een volledige installatie op zijn dak gekregen. 3 uh, kilowatt, uh, kilowatt piek, dat is 4.500, dat is anderhalve euro per watt piek... verdien je in 6,0 jaar terug. 6 jaar. Je hele installatie. Is dat, alles. 6 is, is ook... jaar. Wacht even hoor, ik wil oh. het nog graag ja, even ja, zeggen... Ja. dat het spul waarschijnlijk wel 26 jaar doet. En, en wat wordt dan de nieuwe... Uh, want die zonnepanelen, die zonnecellen, dat, dat kennen we wel. Maar die worden ook steeds beter. Hè? Er gebeuren steeds weer andere dingen op dat gebied. Wat is nou het, het, het nieuwste van het nieuwstof? Wat is, wat is er nou echt heel nou, goed op dit kijk, moment? Kijk, dingen waar we bijvoorbeeld in, in Groningen werken. Bij, bij, wij werken binnen het, uh, het ZENIC-instituut voor Advanced Materials. Ja, want u bent want ook een topinstituut. Is. organische chemie. Ja, ja de rug. ik zit zelf binnen het Strating-instituut voor chemie. Maar we hebben met drie instituten samen hebben we een topinstituut. Een nationaal topinstituut hier in Groningen. Dat heet het CERNIC-instituut voor Advanced Materials. En ik wil even zeggen dat dat dus het vijfde uh, instituut is op de wereld op het gebied van uh, materialenonderzoek. Er zijn alleen maar vier Amerikaanse universiteiten beter en dan komt Groningen. En in het kader van dat uh, instituut wordt er onderzoek gedaan aan de ontwikkeling van zonnecellen. En wat we doen is de ontwikkeling van nieuwe materialen om revolutionair andere zonnecellen te maken. Om er nog eens een flinke stap bovenop te doen. We hopen dat dat uh, binnen een jaar of tien ...de eerste vruchten kan afwerken. Revolutionair nieuw materiaal. Ja. ja, dat is echt revolutionair. Ik denk, ik, uh, ik besef eigenlijk pas de laatste maand... ...dat het mogelijk is dat door het onderzoek wat we nu op stapel hebben... ...als dat succes oplevert... ...dan is eigenlijk het onderzoek wat, wat we de afgelopen twintig jaar... ...aan de organische zonnecel hebben gedaan... ...misschien wel een beetje overbodig geweest. Maar dat, dan heeft u iets gevonden dat, dat wereldschokkend is. Dat wij graag willen weten natuurlijk. Ja, moet het wel eerst lukken hè. Maar wel, wel de, de een tipje van de sluier. Een ja. tipje van de sluier, we maken moleculair silicium. Ah! Aha. ah nee, hoei. <laughs> nee, nou, nee, het, nee, Nee, dat nee, wil niet. Nee, dat gaat niet. Je maakt smeerbaar, uh, drukbaar, hè, printbaar, net als een krant. Je maakt materialen die zich, uh, die zich uiterst goed lenen voor massa-opschaling. Uh, met, met de goede eigenschappen van zoals silicium. Maar dan kunnen we straks onze eigen zonnepanelen 3D printen. Ja, dat hoop ik zeker. Ja, ik heb, we hebben het er een paar weken geleden over gehad... of het niet nu al zou kunnen, 3D-printen van zonnecellen. Maar dat, daar zitten wat, wat haken en ogen nog aan. Maar ik denk dat dat over tien jaar ook zeker ja, is een kan. Wij moeten aan de zonnepanelen, volgens mij. Dat is heel belangrijk. je moet niet, het is gewoon voordeliger. Het voordeliger, je bent gewoon dom als je het niet voordelig. doet. Ja, als, ja. We, als, we, als, we, als we een verstandig dus man bent, ja. luistert u naar Kees Hummel, u heeft het er binnen zes jaar Nee, uit. je moet naar grunnige power gaan. Van Gewoon grunnige power. Goed, de discussie die hierna volgt tussen mede staat Martijn Middel en Kees Hummelen, bespaar ik u. Want er zijn nog genoeg hoogtepunten over... van de Nacht van Kunst en Wetenschap... om de komende 25 minuten te vullen. We gaan naar een van die momenten dat de linkervleugel van de bibliotheek propvol stond. Omdat er een bekende Nederlander aan tafel aanschoof bij Glasnos. Wij zijn inmiddels ook keurig rechtop gaan zitten Martijn. Nou, dit valt nog om ik. Ja, doe maar eventjes. Ja, want inmiddels naast ons aangeschoven is Cisco ja, Desselhuis, journaliste en uh, oud hoofdredactie van, van de Opzij. Goedenavond mevrouw. We dus, uh, hadden u een, een riksja beloofd om u op te halen. Ja. Het werd toch een taxi het of voet? Het werd een gewone taxi, maar dat is ook, een taxi ook goed hoor. is ook keurig. Ja. En u hoort heel je vlak tegenover ook geloof ik. Dus ja, dan kan ik gewoon lopen. Hey, op de route inderdaad. Uh, u heeft uh, al twee lezingen gehouden vanavond over vrouwen in de revolutie en over, over uh, het doorbraken van vrouwen in kunst en wetenschap. Ja. Dus eigenlijk heb ik niks meer te zeggen. Nee, hoe, hoe ging het? <laughs> nou, dat ging redelijk goed. Dat was uh, niet klagen. Zoals in Groningen zeggen, het kon slechter. Het kon minder, hè? Kom zeggen je dat? Het, min, min, het min, kon ja, ja, minder, ja. hè? Dat is het dan heel Groningse. Want, ja. uh, want laten we bij het begin beginnen. Vrouwen in de revolutie. Ook een expositie nu in het Groningen Museum. Ja. In Rusland. In, uh, wat is het, in de 20 ste eeuw. Heel veel vrouwelijke kunstenaars. Maar daar heb ik het helemaal niet over oh, gehad. Oh, waar heeft u het dan over oh. gehad? Nee, daar heb ik het helemaal niet over gehad. Ik heb het over mijn eigen revolutie gehad. U... En de revolutie die een aantal vrouwen daar in de zaal ook hebben meegemaakt, namelijk de tweede feministische golf. Want je moet het altijd dicht bij huis zoeken, ja. nietwaar? Nou, misschien kunt u zich voorstellen... dat wij, wij, wij, wij zijn allebei 29... vrij weinig afweten van die tweede feministische golf. We zijn ook nog allebei man ook. Nog nog. Allebei man ja, wel, maar al... dan ja. weten jullie van alles vanaf... Ja? dat jullie hebben te maken met meisjes. En dat zijn ja. de producten weer van de moeders. En die hebben de tweede en feministische golf. Hoe kan ik in maken. mijn vriendin die tweede feministische golf herkennen? Dat vind ik nou een goede vraag. Nou, als ze jou af en toe een klap om je hoofd geven... als je vervelend bent. Dat gebeurt wel eens. Dat dus dus zie je nou, oorgen. ja. En, ja. Dus, en de oren, ja. Ja, dat was dan, was dan voor die uh, tweede golf. Dus no Toen sloegen wij nooit. Toen sloegen alleen mannen. Het erg. Ja, het was heel erg. Het was verschrikkelijk. Dus het is heel goed dat ik een kind klap Het is denken. goed dat we nu allebei slaan. Ja. Mo moet ja. er ja. nog wel geslagen worden? af ja, er moet altijd geslagen worden. Af en toe, toe. Even. Met de, af en toe. Eventjes. Met de vlakke hand. Zo. Ja, niet, niet met de vuist. Nee. nee. Oké. Okay. Okay, dus dat, dat, dat is één resultaat ervan. dus. Ja? En zijn er nog meer resultaten van die Tweede Feministische Golf? Nou, er zijn erg veel resultaten. Want uh, ik weet niet of jullie gestudeerd hebben of nog studeren. Maar dan zie je aan ja. de universiteit hoe die vol stromen met meisjes. Dat was vroeger totaal niet het geval. Dat was één mannenbolwerk. En als je nu kijkt. In de eerste jaars, ja, uh, zitten er veel meer, meer meisjes, meer vrouwen dan mannen. Ja, ja. Dus dat is een heel belangrijk gevolg van de tweede feministische golf. Want daarvoor was het nog dun dat meisjes doorstudeerden. Nee, maar wel even interessant, want dit is, sluit ook meteen aan op de, uh, op de discussie die onlangs uh, plaatsvond. Want er zijn wel steeds meer vrouwen die studeren, maar ja. uiteindelijk wordt een heel groot deel daarvan, die gaat toch weer lekker thuis. Nou ja, uh, daar hebben we het vanavond ook over gehad, over Jet Bussemaker, onze minister van ja. Emancipatie. Die weer iedereen over zich heen kreeg, terwijl ze iets zei waarvan ik denk, ja dat ken ik al van 40 jaar geleden. Ja. Namelijk, je doet iets met je studie, ook als meisje. Je hebt gestudeerd, er is geld in je geïnvesteerd... en dan is het normaal, vind jij als bussen maken... en ik sta geheel achter haar... dat je daarna ook iets gaat doen... namelijk een betaalde baan gaat doen. Want waarom hebben wij anders zoveel in jou geïnvesteerd als belastingbetaler? Ik bedoel, als je als vrouw willens en wetens wel wilt studeren... maar daarna eigenlijk niks meer wilt gaan doen... dan is het toch ook zonde van de inzet en van alle docenten... die daarmee gemoeid zijn en noem maar op. Dan heb je gewoon een leuke algemene opvoeding. Maar dan zou ik zeggen, ga die dan gewoon bij Studium generale doen. Of bij de Openbare Bibliotheek. Is niet heel erg leuk? Wat economisch eigenlijk dit zo? Wat past dat bij deze tijd? ik het wat... Menselijker. Oké, okay, heel goed. Kom op. Ja. Kom op. Maar, daar maar, zie jij wel naar uit. Maar ja. Het is, heel, heel menselijk het is, is nog Martijn. wel weer zo'n tegengeluid hoor. Want het ja. is wel weer uh, dat je zegt: is het niet ook heel natuurlijk dat je als, als vrouw, je krijgt een kind, die band is altijd sterker dan met Ja, maar lieve schat, 20% van de Nederlandse vrouwen krijgt geen kind. Ja. We moeten niet doen alsof elke Nederlandse vrouw een kind krijgt. Sinds de pil is daar is dat geen noodlot. En dan blijkt dat er 20% van de Nederlandse vrouwen... gewoon geen kinderen wil. Dus laten we daar eens even mee beginnen... dat okay. dat niet zo normaal is. Het is niet vanzelfsprekend? Nee, niet nee. vanzelfsprekend. Dan krijg je een kind. Maar een kind is niet levensvullend. Ik bedoel, een kind gaat weer de deur uit... een kind gaat naar school... daarna helemaal het huis uit. Stel dat je je daar dan totaal op hebt gericht... en je hebt je niets gedaan in al die tijd met jouw opleiding. Dan kom je daarna op een arbeidsmarkt... die jou niets meer nodig heeft, want je bent helemaal uit de oude doos met ja, je opleiding. Ja, ja, als ik uit eigen ervaring spreek... Ik weet niet, jij hebt het wat minder, maar ik spreek heb dan je wel... Zelf. Ja, ja. Eh, je, moet, je moet toch ook af en toe het, uh, het callcenter in als jongere tegenwoordig... om je geld te verdienen. Dus het, Dat doe ik ook af en toe. Ja. Uh, uh, uh, uh, daar heb je nog een fenomeen, dat zijn de huismoeders. Dat zijn mensen die komen eigenlijk alleen op dat soort plekken... in dat soort banen ja. komen ze aan, aan de slag. En zelfs daar zijn ze eigenlijk... Nou ja, niet, niet de sterkste van de vloer, om het maar zo te zeggen. Dat is eigenlijk wat u ook bedoelt, dat u zegt van ja, als je tien jaar stilstaat... Dan kom je niet meer aan de bak. Nee. Nee. Is, dan is het dus bijna dus een, een, een derde feministische golf nodig. Ja, een nieuwe ja, revolutie. Ja, ja, ja, dat vind ik ook. Maar ik geloof dat die misschien ook wel... maar je moet er voorzichtig mee zijn. Uh, maar jullie hebben misschien ook gezien in Vrij Nederland... groot essay van een jonge vrouw over het feminisme. Trouw vorige week als je ten broeke... ook groot verhaal over... Ja, dat moeten wij jullie nee, bladeren nee, lezen, nee, maar he, ik heb Op, op Facebook ah. ging er vandaag een hele discussie over... waar het artikel werd gedeeld. Dus ik heb het toevallig je vandaag het gelezen. Het ja. Nou, dat zijn jonge vrouwen, die zijn alle... Twee van jullie leeftijd twintigers. En die komen nu opeens weer tot mijn grote genoegen met artikelen waarin zij zeggen eh, er is nog van alles te doen. Wij vinden dat het feminisme weer eh, nieuw leven moet worden ingeblazen. Mevrouw Dresselhuis, u kan nu nog wat drinken naar uw hotel gaan. Ik mag naar mijn hotel. Dat is hier vlakbij. Hotel de Viel geloof ik. Ja, mag je reclame maken? Nou, het niet. Het is een begrip. We mogen. Het is een begrip. Alleen het commissariaat. Fingers crossed luistert toch niet. Nou ja, ik ga dus naar een keurig Gronings Hotel. Punt. Live muziek dan. De laatste optredende artiest bij Glasnost had voor het tijdstip een perfecte stem. Luister naar de Groningse Johnny Cash, Hans Hanneman. She's the first thing that I see. she makes me get up too early. And know what it should be. Just werkt hij als barman in Forum Images. S'nachts verandert hij in een blueszanger, Hans Hanneman. Een andere Hans dan, Hans Klevers. Hij is sinds een jaar president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. We blikten met hem eerst even terug op zijn voorganger, Robert Dijkgraaf. Voor de academie was het fantastisch, zijn presidentschap. Maar ik denk voor de hele wetenschap is het, hadden we niet beter kunnen hebben. Ja, een soort poëet-wetenschapper. Een ja. co-weet wetenschapper. Zo dat is mooi wel, gezegd. Ja, Kunt ja. het even toelichten? Hij schrijft geweldig, hij spreekt geweldig, hij heeft de gave van het woord en hij is een fantastische wetenschapper. En dan moet u hem opvolgen. Toen hij toen het verzoek kreeg, was ik ontzettend blij en vereerd dat dat mocht, dat u dat mocht doen. Maar u dacht ook van ik moet er op een dijk gaan volgen. Nou, ik heb er wel even over na moeten denken, want ik ben ook een buitengewoon druk wetenschapper. Ik ja, heb een groot ja. laboratorium in Utrecht, wat ik nog steeds run. En, u bent uh, uh, stamcelonderzoeker? Ik doe stamcelonderzoek, ja. Uh, Robert was eigenlijk de eerste jonge president, daarvoor hadden we altijd presidenten die zo'n beetje aan het einde van hun carrière nog drie, vier jaar glorieerden als president, maar vaak niet meer actief waren als wetenschapper in die tijd, Robert wel, en ik probeer dat ook te doen. Ja. Ja. Um, kunst en wetenschap gaan een hele nauwe verbinding aan deze nacht, um, ik vraag het dan aan een wetenschapper puur zang, hoe relevant of zinvol is dat? Ik denk dat het heel erg relevant is. Uh, kijk, kunstenaars en wetenschappers gebruiken hele andere gereedschappen. Maar uiteindelijk doen we beide hetzelfde. We proberen de wereld te begrijpen en te interpreteren. Uh, en we hebben vaak heel veel aan elkaar. Dat, dat blijkt ook vandaag weer. Ja, mag het in een concreet voorbeeld gegoten worden? Nou ja, we zaten net in dat panel, uh, dat heette geloof ik de grote Doorbraken show. Ja, ja, ja. Ja. Uh, daar zat ik samen met een, een kunstenares die, ik ben stamcelonderzoeker, dat werd al gememoreerd, maar echt moleculair, echt beta-wetenschap. En zij is een kunstenares die uh, van zichzelf, van de eigen stamcellen, een, een kunst werk maakt, uh, waar ze nu mee bezig is. Ze groeit stukjes huid en ze groeit cellen uit de urine en ze groeit nog iets anders. Ik weet niet meer wat dat nou was. En dan, bloed, bloed, bloed, bloed. Bloed, en dan maakt ze een bloed en daar maakt ze uiteindelijk een heel mooi kunstwerk van. En dat doet ze om um, ja, iets te zeggen over stamcellen wat wij zelf niet kunnen. Wij, wij beschrijven het wetenschappelijk, maar zij legt daar veel meer diepte in. Haar, haar werk is het iets dat u, dat u thuis zou ophangen? En nou, het wordt een, een grote kast met stamcellen erin en uh, dat kan dat maar eenmalig geëxposeerd worden. Ge worden nee. Is het ook zo een andere, een andere uh, een lijn die in de wetenschap wordt ingezet is, ook in Groningen heel erg aan de hand is? Uh, er vindt bijvoorbeeld bij letteren een hele flinke reorganisatie plaats. Er gaan heel veel talenstudies die gaan eruit, wellicht nooit gedwongen. Maar wat er dan wordt gezegd is, ja, er wordt heel erg naar de cijfers gekeken. Als je niet genoeg studenten hebt, dan is je opleiding niet meer relevant. Dat is toch een beetje gek, want wetenschap is ja. toch eigenlijk... dat mag toch niet commercieel doorberekend worden, zou je zeggen. Dat is een groot probleem van het Nederlandse systeem. Dat heet de witte vlekken. Alle universiteiten zijn zelfstandig en die mogen zelf bedenken... Hoe ze met hun budgetten omgaan. En welke vakken ze wel of niet uh, doseren. Wordt landelijk niet goed afgestemd. Daar hebben wij ook recent wat over gezegd. Uh, het systeem zit zo in elkaar. Je krijgt geld als universiteit voor het aantal startende studenten. En het aantal afstuderende studenten. Ja. En verder eigenlijk nergens voor. Dus je, je, wat je dan gaat doen is de populaire studies makkelijk maken. Waardoor je zoveel mogelijk studenten aantrekt. En ze ook allemaal af laat studeren. En dan sneuvelen die kleine vakken. Dus wij hebben uh, heel erg gestreden de afgelopen jaren. Om te zorgen dat dingen als Roemeens en Portugees ja. en oude taal. En zo, dat het in ieder geval ja. op één plek in Nederland uh, behouden blijft. Zodat je er toch nog. Uh, onderwijs in kunt genieten. Ja, en, ja, dan... en onderzoek naar kunt doen. Ook. Ja, dat is één, één belangrijk voorbeeld. Mandarijn werd in de jaren tachtig bijna afgestoten in Nederland. Ja. En nu zijn we blij dat we Mandarijn en Leiden hebben, hè, vanwege de enorme opkomst van China. Van de Chinese economie. Oh, en hoe kan dan de KNW, want zag ik dat, dat is toch een, een instituut dat niet beleid kan bepalen, geloof ik. Hoe kunt je dan toch een belangrijke invloed uitoefenen dat het niet allemaal verdwijnt? Nee. Ja, ja wij, zijn, wij, wij zijn formeel een raadgevend orgaan ja. voor de minister. En de minister heeft ons specifiek om dit onderwerp vaak zoek uit hoe Zit ...en adviseer wat er moet. En we hebben dus gezegd... ...vergelijk landelijk wat er dreigt te verdwijnen... ...en zorg dat dat niet gebeurt. ...wordt vervolgd. Iemand die u wellicht alleen kent als presentator... ...van wetenschapsprogramma's... ...of de inmiddels 26 jaar lopende 2-meter-sessies... ...is Jan Douwe-Kroeske... Hij houdt zich tegenwoordig bezig met het verduurzamen van festivals. Martijn Middel vroeg hem of het Groningse Noorderzon het ook heel goed doet... nu het festival al een paar jaar een Green Key label heeft. Ik vind, kijk, het is heel vaak een mooi label. Het is een hele mooie etalage. Maar verder dan de etalage komt men vaak niet. En dat is geen verwijt, het is meer een constatering. En het zou zo mooi zijn dat je uh, bij de organisatie zelf binnenkomt zodat zij zichzelf realiseren: oké, okay, die slag hebben we gemaakt, maar er zijn nog 6, 8, 9, 12 slagen te maken. En die kun je niet maken op de manier zoals je dat de afgelopen jaar hebt gedaan. Dus als je voor een volgende slag in duurzaamheid gaat, dan moet je ook realiseren als maker van bijvoorbeeld een festival of een product. Dat je blijkbaar andere partijen nodig hebt om die volgende slag daad, daadwerkelijk te gaan maken. Uh, uh, Jan Douwe, jij, ik, ik ken jou als, als ex-presentator. Inmiddels is het Badlab, is dat ook van jou dan? Is dat iets wat jij dan al die plekken organiseert en opzet? Nee, het is niet van mij. Het is van ons. Van ons, oké. Okay, ja, en, en daarnaast is het zo dat je ook nog eens maatschappelijk dan meteen probeert met die partijen waar je bent iets voor elkaar te krijgen op het gebied van duurzaamheid. Ja, wat we de afgelopen jaar hebben gedaan is uitgaande van een nauwe relatie met de wetenschap. Met TU Delft, met Groningen, met Twente, met Eindhoven, met. Anderen die daarbij instappen, zoals onlangs nu Wageningen. Um, partners daaromheen. Ge gelegd feitelijk die ring verbreed door jonge bedrijven vaak die, die duurzaamheidsslag kunnen maken. Versneld. Die twee sectoren hebben we, aan, hebben we aan elkaar gekoppeld en gezegd. En nu gaan we naar een evenement toe. Dus we gaan niet binnen de hekken van een campus blijven. Nee, we slopen die hekken. En we gaan met de wetenschappers en de ideeën en de visies die jullie hebben. En de toegepaste wetenschap feitelijk, naar een evenement toe. Dat was eerst drie jaar Lowlands. En nu gaan we naar het Indian Summer Festival. We krijgen meer van dat soort vragen. Dus daar is de badlab uit ontstaan op tv. En je kunt dat niet letterlijk kopiëren... vanaf een festivalground naar een tv-programma... want dan wordt het weer te ingewikkeld. Dan moet het toch platte televisie worden. En ja, dan probeer je iets uit die veelkleurige festivalwereld mee te nemen. En dan levert dat dit format op voor tv... wat nu ook weer het land ingaat. Dus wat we feitelijk aan het doen zijn... met die partners van ons is... Uh, de, de olie... Maar, zeg Mark, maar, maar, maar ik bedoel, uh, natuurlijk, ik, in, in onze aankondiging refereerde we al aan het feit dat. dat dat dit, is toch een soort van de baken van de jeugd geweest voor heel veel twintigers en dertigers. Maar daarna kennen, we, daarna, kennen jou, daarna kennen we jou voornamelijk als een muziekpresentator. Um, hoe is dit, dit, dit duurzaamheidsverhaal erbij dit, dit gekomen? Was het ja. altijd aanwezig of was het gewoon dat we jou niet goed genoeg kenden? Nee, ja, misschien dat laatste of misschien heb ik het niet duidelijk genoeg gemaakt. Ik weet het niet. Of... Blijkbaar hebben de muziekprogramma's die ik maakte meer indruk gemaakt ja. dan de andere soorten programma's die ik maak. Dat kan ook. Ja. Ik bedoel, dat moet jij of dat moet men maar invullen. Ja, maar die interesse voor mij is altijd geweest. Ja. Ik ben van beroep sportleraar, dat weten de mensen ook niet. Dus ik ben, laten we zeggen, ik kijk vaak vanuit mijn oude professie van sportleraar naar mensen. We hebben geleerd als sportleraar om naar een zak met botten te kijken. En als die zak met botten <laughs> niet helemaal in balans is, dan kun je geen balletje zijn. Ik kan er heel lang over doorpraten, dat is puur fysiek. Dus eigenlijk zie jij dus nu dat de zak met botten... Met een bril erop, een ja, die bril erop meer. Die, ja, die is niet ja. in balans nu. Nou ja, nee, want je op... zit, dus je kan het niet zien. Nee, nee, eigenlijk nee. zou je 100 meter moeten lopen. Maar gewoon in zijn geheel, zeg maar, kun je ja. je kijkt zeg maar, naar Nederland... Ja. en je ziet dat de zak met ja. botten, die dus, is niet in ja, Je zou in kunnen concluderen dat ik gek ben geworden, maar... Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nog niet? Nee, nee, nog, nee ja, ja. nog niet, nee. Ja, je weet het niet natuurlijk. Uh, misschien nee. als de avond wat langer duurt, dat ja. het zelf komt. En hoe meer rums erin gaan dus te losser de mensen. Het ziet er dus. wel heel lekker uit. Hey, ja. Is het zo dat je, als je dan zo'n. Uh, hoe concreet worden die afspraken? En af... Vanavond heb je zo'n debatlab gehad. Probeer ja. je echt tot concrete afspraken te komen. Avond. Ik snap wel dat je, als je met het publiek erbij bent, dat het ook gewoon uh, goed Go moet zijn. Hoe bedoel je concrete afspraken? Nou ja, je, je gaat naar het Indian Summer Festival toe. Ja. Daar ga je ook zo'n debatlab uh, ja. Ja. Uh, doen. En ja. daarna, dan is dat klaar. Nee, nee, nee. nee. nee weet je, dat is, dat is he heel interessant. Het Indian Summer Festival heeft ons gevraagd: willen jullie met. de uh, next Low Lab het ja? Summer Lab, naar ons festival komen. Dus ja, maar... we willen wel graag dat je dan ook die slag... gaat maken. Bij een verplichting die je ze oplegt dus? Ja, we hebben gezegd... neem een duurzaamheidsman of vrouw in dienst... die gaat uh, meten... via nulmeting waar je nu staat... en waar je over een tijdje moet staan. En dan over dat tijdje ga je weer een nieuwe nulmeting maken... en dan ga je opnieuw berekenen... waar je de volgende slag moet maken. Dus ik vind dat je daar goed kunt... Kunt zien. En het gaat heel ver al dat de organisatie heel erg bezig is met het veroorzaken van een duurzaamheidsslag. Want... En wat wij daar laten zien is op dat lab van ons de toepassingen van de toekomst. Die worden aangedragen, gemaakt, op een speelse manier, op een makende manier... Door wetenschappers en start-ups en innovatoren. Het grappige is natuurlijk wel dat je nu, doordat je naar festivals gaat. Hè, dat er toch zo twee weer bij elkaar ja, komen. Ja, ja, ja. Oh, ja. Ho hoe zou dan, uh, Wat zouden festivals nog zeker sowieso moeten doen. om het duurzamer te maken? Wat doen ze nu helemaal verkeerd? Nu? Ja. Je moet iets hebben, waarschijnlijk, je denkt van, waar je je kapot en ergert als je het elke keer weer ziet op een festival. Weet je, als je over uh, de ecologie praat, biologie, zou je geen festivals moeten willen organiseren. Nee, okay, want dat nee, zijn ja. ecologische tijdbommen. Uh, wa, of je nou werchter heet, Pinkpop, Indian Summer of hoe dan ook. Je moet het eigenlijk niet willen organiseren. Maar ja, dan wordt het ook wat minder nou, leuk. Nou, ja, ja. Ja, ja. Dus uh, in die hele range van het mag best leuk worden, uh, moet je wel blijven nadenken als organisatie. En dat is... Ja, wat je vooral moet opleggen. En er zijn heel veel slagen te maken nog. Ja. Ja. Weet, je Weet je wat heel grappig is? Weet je heel grappig is? Op een gegeven moment komen wij een bedrijf tegen uit Oosterhout. Uh, Ike Rodenburg, die doet in uh, biopolymeren. Dat zijn bioafbreekbare plastics. Het komt, uh, komt van de snijmachines van de Aardappel Friet, bedrijf hier uit Noord-Groningen. Daar zit een restproduct aan die messen. Dat gebruikt die man in Oosterhout om daar biopolymeren van te maken. En omdat we regelmatig contact hebben met die mensen... ...denken we van zou je nou niet een uh, biopolymeer festivalmuntje kunnen maken? Een festivalbandje. Nou, dus we bellen met Dutchband. Bekertje. En dan Hallo. zegt Dutchband, te maken van al die ja, bandjes en ja. muntjes... Zegt, ...ja dat kan natuurlijk. Dus dat is nu ontstaan. Of aan het ontstaan. En dat zijn hele speelse leuke slagen die je kunt maken. Waardoor, dat is gewoon hartstikke goed... Jan Douwe-Kroeske. Ook hij was de gast bij Glasnost in de bibliotheek... tijdens de nacht van kunst en wetenschap 2013. Die om vijf voor één toch wel echt op zijn einde liep... Als afsluiter hadden we Janine Abring en Arjen Lubach aan tafel. De twee zijn goede vrienden. En Janine mocht Arjen interviewen in de aula van het Academiegebouw. Ik vroeg Arjen hoe hij het vond. Heerlijk. Ja. <lacht> nee, ja. het, was, het, was, het was heel leuk. Het was een beetje vreemd. Omdat het waren twee sessies die eigenlijk een soort identiek moesten zijn. Ja. Alleen dan gaat het toch de tweede keer de spontaniteit wat spontaniteit eruit. Want dan ga je zelf de grappen zitten maken. Dan denk je, oh, net werkte die beter. Terwijl dat slaat natuurlijk nergens op. Maar uh, dat, dat was onze persoonlijke frustratie. Want de mensen in de zaal uh, hadden het uh, volgens mij heel leuk. Waarom was het de tweede keer? En omgedraaid. Ik bedoel, ik vind het ik vind leuk hoor, dat twee keer niet en Arjen interviewen. Oh, Waarom? Ja, Waarom niet gewoon twee keer inderdaad. Arjen die Dat had toch ook gekund? Ja, Kom op. organisatie, ja. als je luistert. <laughs> we zijn boos. Ja, we zijn verontwaardigd. Ja. Ja. Ik voel me ook vooral minder, minder bedeeld, ja. ja want nu, nu weet ze alles nee. over jou, maar nu weet jij niks over haar eigenlijk, hè? Dat nee, ik weet helemaal niks nee. over haar. Nee, nee dat is niets. ook het gekke. Want dat, uh, misschien weten mensen... Ik zet hier met mijn rug naar allemaal mensen toe. Ja, zo je, draai, draai me een beetje bij, oké? Okay? Ja, Hallo, mensen. Maar, uh, Hallo. Hallo, iedereen. Nee, nou, het, het ding is natuurlijk dat ook raar is. Janine is, uh, en ik zijn al tien jaar echt heel goede vrienden. Dus uh, een interview tussen twee heel goede vrienden is op zich al een is heel al vreemd uh, ja, gebeuren. Uh, omdat zij natuurlijk eigenlijk alle antwoorden al wel weten. Is, is het voor herhaling vatbaar? Kunnen mensen kunnen we nu inhuren voor ook een interview op locatie? Hier? Nou, niet op korte termijn, want dan is die spontaniteit we helemaal ver te zoeken. Nee, hem. maar we, we kunnen wel. Uh, ja, nou, ik vond het heel leuk om. Want we, we was denk ik tien jaar geleden dat we samen op een podium hebben gestaan. Met een liedje. Hebben we die nog even tussendoor nog gedaan? Die ik die heeft, verleiding de, was, de eerste keer heeft hij enkel plek <laughs> ja, gedaan. Ja. Dat moest van het publiek. Oh, mensen mochten zich ook bemoeien met jullie. Nou, het ja. was een soort college tour, waarbij oh, dan wow. Janine, zo Twan huis was en ik. H. Uh, Lubach. Uh, Volledig. <laughs> Oké, oh, ja, ja, precies. Dus, dus ja, mocht, mensen mochten zich. Bemoeien. Wat was nou dan? Ik, wat was nou de vraag die je kreeg dan ja, uit, de, uit de zaal? Ik kwam van Janine. Oh, uit de, <laughs> de zaal. Uh, ik weet het niet. Oh, ja, wat met, wat met tweede naam? Nee, dat vind ik zielig, want die jongen oh, bedoelt nee, het ook. H, H. Lubach is het, hè? Ja, klopt, ja. En H is dan? De Hendrik. <laughs> Nou, dat vond ik echt de stomste vraag. Ja, dus je ja, dus begint ook meteen angstig te, raam, te raam, kijken. Raam nee, nee, ja goed, nee, ik vind het spannend ook Toch best apart, hè. Dan sta je na, na tien jaar weer met elkaar op een podium. En dan, dan twee keer eigenlijk hetzelfde interview. En vervolgens is die avond dan voorbij. En dan neem je je biertje mee. En dan kom je hier aan tafel zitten. En dan zit je met de rug naar het publiek toe. Ja. Ja. Heb het, het, het, het, je een leuke avond? Wat gaat dit heen? Wat is dit nou... Als je nou over een week over deze nacht terugdenkt, wat is je het meest bijgebleven? Ik hoop dat moet nog komen, denk ik. Ja, ik ga straks allemaal wilde dingen doen nog. Maar, maar, maar Martijn, je stelt het wel heel groot voor nu in één keer. Oké, okay, nou, dus, goed. het is uh, toch zo'n moment. Nee, okay. nee, maar ik kan er echt een eerlijk antwoord op geven. Uh, het was in de aula van het academiegebouw. En in die aula heb ik mijn vader uh, hoogleraar zien worden in 1987. Heb ik mijn broer zien promoveren vier jaar geleden. Heb ik heel veel vrienden zien promoveren. Dus het was een heel bijzondere zaal. En ik dacht: hier kom ik nooit te staan. Want ik stop met al mijn drie studies. En ik ga de, de, de, met mijn gitaar op mijn rug de, de wereld in. En nu ineens stond ik voor een volle zaal. In diezelfde zaal met die mooie schildering. En er kwam nog net geen uh, pedel binnen die ORAS-triep, maar verder was het een heerlijke... Uh... Een ...grote overwinning op de familiegeschiedenis. Nou, ja, omdat het toch... Ik hoor, ja, nu hoor ik erbij, want nu heb ik in de aula van het Academiegebouw staan spreken. Een hoogtepunt voor Arjen Lubach. Spreken in het Academiegebouw tijdens een avond vol hoogtepunten... We hebben ze allemaal voor u op een rij gezet. En u heeft er het afgelopen uur nou kunnen luisteren. Vanwege het grote aantal hoogtepunten hebben we een aantal gesprekken moeten inkorten. En hebben we u nog een hoop gesprekken vanavond niet kunnen laten horen. Die verschijnen ongetwijfeld de komende weken op onze website glasnostc.nl. Volgende week is Glasnost er weer met actuele gasten in de laatste Glasnost voor de zomer. Natuurlijk is er de komende woensdag ook nog gered maar met de Glasnost op woensdag editie. Tot die tijd volgens ons op twitter.com slash klasnost of like ons op Facebook. Zometeen twee uur lang Indiepop, Pop, Volkrock en Electro in Oorsmeer. Een mooie avond.